De projecten richten zich op de twee hoogste groepen van het basisonderwijs en op klas 1 en 2 op het middelbaar onderwijs. Ruimtevaartorganisatie NASA maakt zich op voor de landing op Mars van de sonde met de verkenner Curiosity aan boord. Het ruimtevaartuig landt maandagochtend om half acht op de rollenplaneet na een reis van meer dan negen maanden. De zonde moet in 7 minuten tijd afremmen van 21.000 km per uur naar stilstand. De wrijvingswarmte loopt daarbij op tot 800 graden. Die Curiosity gaat op zoek naar sporen die erop kunnen wijzen dat er leven op Mars mogelijk is. Het wagentje moet minstens twee jaar verkenningen uitvoeren op de planeet. Het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met vooral in het binnenland kans op een bui mogelijk met onweer. In het zuidwesten van het land blijft het grotendeels droog.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 Dan Morrison, <laughs> Brown Eyed Girl. Jij blijft er Joek. Ik blijf zitten. nu al dit weer. <laughs> ja, ja. Ik wil, uh, word weer door de heer De Grebber in Den Hoek gedrukt. Eens even kijken, we heen. hebben tegenover ons geen Brown Eyed Girls. Even kijken, nee, nee. Blue Eyes. Blue -eyes Gray, ja, groen. En groen. Ja. groen en blauw. De dames Mok en Ojevaar, welkom. Ja, oh, je bent nog bezig met zitten. Ja. <laughs> ja, vorige keer dat ze hier zaten, broeide het oproer. Is het al zo lang geleden? Wat zeg jij? Ja, acties <laughs> zouden we krijgen. Oh. Als de gemeente niet luisterde. Dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. Maar wat lezen wij in de krant? Nou, laten we even teruggaan naar het begin. Er was uh, uh, onvrede binnen een aantal bewoners over het parkeerbeleid. Daar uh, zijn jullie uh, boos over geworden. Boos over dat de wethouder niet kwam. Boos over dat de vragen niet beantwoord werden. En er was nog iets waar boos over geweest was. Verschil in uh, terecht. Juist, verschil met die. Ja. Krijg ik die 40 euro eigenlijk terug... Want ik betaal 40 euro meer. Dat moet je een ander vragen. Ga ik zeker doen. Um, nu worden jullie serieus genomen, lees ik in de krant. Hoe serieus is dat... We zijn in ieder geval gesprekspartner. En dat vinden wij heel belangrijk, dat wij gewoon ja. samen met de gemeente en de beleidsmakers en de politiek een breed gedragen plan kunnen maken. Mm -hmm. Wij willen eigenlijk een win-win situatie, dat de mensen die tevreden zijn, tevreden, zijn blijven. tevreden blijven, en, worden. en ook zo'n beleid kunnen blijven houden. En de mensen die het graag anders zien, zich ook de kans mm -hmm. kunnen geven om zich te laten uitspreken. En dat kan door middel van een enquête. En daar die, is, was... is die, Dat heb ik gelezen. Wordt die ook opgezet, die enquête? Daar zijn we nu met okay. de werkgroep. En een aantal raadsleden zitten ook in de werkgroep. Zijn we daarmee bezig? En mm -hmm. dat is wel, uh, dat is wel uh, een optie. ja. Over die raadsleden kom ik straks nog even terug. Ik ben een aan nog gevraagd. Uh, toen ik een stuk las van jou. Bekrook mij een gevoel van dat jij eigenlijk een beetje geschokken bent van wat er gebeurd is. Nou, het was niet... Uh, uh, stond jij zag dat... En het, hoe meer jij erin dook, hoe groter het werd. Nee, het, het was een, uh, een reactie van mijn boosheid die avond. Doordat ja. ik echt zag dat er niet geluisterd werd naar de mensen. Hè. Ze deden zogenaamd alsof wij vragen mochten stellen. Maar konden geen antwoorden geven. Uh, we kregen ook... Uh, ja, je werd eigenlijk het bos ingestuurd. Ja, maar wat, wat ik op doel is toen... Uh, ben jij boos geworden en jij hebt... Uh, een, die handtekeningenactie opgestart. Ja, en Facebook-site. En, Facebook -site en volgens mij is het toen... Uit de hand gelopen. Ja. Nou ja, uit de nou ja, uit hand gelopen. Wel, maar ben je ervan geschrokken het dat verwacht. het zo doordondert? Ik heb momenten gehad dat ik dacht... Nou, Trace, er hangt nu ja. echt wel wat aan je schouders. Ja, dat, las ik, dat proefde ik ja, ook proefde ik. Ja, wel, maar stuk. daar ben ik eerlijk in. Ja. Maar ik heb ook een karakter dat ik zelfs als ik A zeg... zeg ik B ook en dan ga ik ook door tot, tot Z. Ja, ja, dat is mijn karakter. Zonder en omdat er zoveel mensen buiten die twee wijken zijn ja. aan begonnen te sluiten... ook ondernemers... En strandpachters. Ik heb zelfs met artsen gesproken. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou, dan is eigenlijk, zijn de mensen echt niet zo tevreden met dat beleid. En daardoor is die site, kwam op de site heel veel uh, uit verschillende hoeken reacties ja. en discussies naar boven. Uh, nu is het wel zo, en dat is niet om, om dat weg te zetten als ze niet goed. Dat vaak de mensen die het er niet mee eens zijn reageren. ...en de mensen die het best wel goed vinden... ...bijna niet reageren. Proef je dat ook? Ja, maar dat, Zie je dat? dat is altijd... ...vaak is het ja. zo dat mensen die tevreden zijn... ...reageren, die denken nee. het is oké. Okay. Maar wij willen ook graag horen... Van, ...wij hebben daarvoor ook speciaal een website geopend... Mm. ...dat de mensen rustig... ...alles na kunnen lezen... ...en uh, dat ze ook... Uh, ...hun verhaal kwijt kunnen. Het positieve ook. We hebben dat ook regelmatig... ...zelfs de radio... Mm. ...ook gezegd, dat is natuurlijk... Willen we horen. En we weten ook wijken waar ze tevreden zijn. Dus, ja, dat wou ik zeggen, die reacties zijn er ook Ja hoor, ja, hoor absoluut. Die hoor je ook. Maar, maar dat het... is niet dat, dat wij dat wegwuiven. Nee, nee, nee. Ik, ik bedoel dat niet wegwuiven. Ik, ik, ik maak een aantal dingen mee in deze gemeente, net als ja. jullie. En dan uh, is er iets, bijvoorbeeld die watertoren. En dan ja. is er een, een, een, een hoorzitting en dan komen er uh, tien mensen opdagen En dat zijn ja. dan de tegenstanders. En de honderdduizenden die het goed vinden, die hoor je niet. En dat is wat ik bedoel met deze vraag. Maar daarom is ook juist die Facebook-site zo belangrijk. Want mensen kunnen daarover positieve verhalen kwijt. Ja. En die dat en ze ook. kijken dan ja. ook even. Okay. En je ziet ook mensen die hun mening daardoor bijstellen. Mm -hmm. Die zien van, God, eigenlijk mag alles uh, erop. Op ook schop. de positieve verhalen, nee, juist niet. Nee, hoor. Want de mensen die tevreden zijn, willen wij juist heel graag dat die blij kunnen zijn met dit beleid. Ja. Maar de klempunten eruit en de knelpunten. Mm. die kunnen we gezamenlijk oplossen. Okay. En ik vind dit een unieke combinatie. raadsleden, burgers. Uh, uit iedere wijk één. Een. een strandpachter zit erbij. er zit iemand bij van de horeca. Uh, het, is, het is heel breed en dat vind ik heel fijn. Nu is dit platform er hè? en jullie gaan waarschijnlijk ook praten over nieuwe plannen. en, en, en parkeerregime beleggen anders. Er zit ook een aantal mensen uit de politiek in. Ja. Maar is het niet zo dat het beleidsplan parkeer al aangenomen is? Ja, dat zeggen ze wel. Nee, maar... dat is zo of het is niet ja, zo? Maar... Nee, het is teruggegeven aan anderen, de werkgroep. Nee, het is aangenomen. Nee, hij bedoelt, de raad heeft... uiteindelijk ja. is het aangenomen heeft... beleid. Het is aangenomen ja. beleid, ja. ja. Maar een aantal van die uh, mensen uit de politiek zitten nu wel in jullie werkgroep. Ja, dat klopt. Die, dat die het aangenomen hebben. Dat is verrassend. Maar ja. je kan toch altijd... Uh, je mij niet bijstellen. Ja, bijstellen. Ja, dat, dat, dat, dat, gaat dat kan Marjolein toch want ik, ik zie de mensen uit die werkgroep. Andor heeft dat ook als verrassend ervaren. Ja. Er zit ook iemand hier misschien dat je die ook wat kan vragen. Of? Iemand? Ja, meneer Karel Simons. Die ja, die heb ik al, al gezien. Oh. Maar die zit, uh, is ook een van de, de raadsleden. Ja, maar ik zag dat stuk. Uh, en Iedereen volgt natuurlijk het parkeerbeleid. Omdat het ook uh, uh, heel veel mensen aangaat. Want je moet uiteindelijk toch die vergunning uh, kopen. Dus je volgt dat. En het was voor mij gewoon verrassend om te zien. Dat mensen die dat parkeerbeleid, wanneer was het? Twee jaar geleden zo aangenomen hebben. Nu in die werkgroep zitten en denken, hé. Hey, dan zou je dus een nieuw plan verwachten binnenkort? De of... zaak is dat we nu een enquête op gaan zetten. Ja, van wat wil je nou eigenlijk? Dat is, dat is duidelijk. Ja, en er, daarbij is de vraagstelling natuurlijk heel belangrijk. Achtergrondinformatie als mensen nog wat op willen zetten. zoeken. Mm -hmm. Dat er een site is, dat ze even kunnen kijken hoe het precies zit... En een goede enquête valt of staat met een duidelijke vraagstelling. Dat is Is dat een een enquête Ja. Dus de Keesomsraad tot Zuidboulevard? Daar moeten wij nog over praten. Per wijk. Per wijk. Het woord per wijk... Wij willen een op wijk gemaakt beleid. Dus de ene wijk ja. kiest er wel voor, de dus is andere de, de wijk kiest er niet voor. De problematiek is ook verschillend per wijk. Juist, week. Juist. Ja. en daar kan je met kleine aanvullingen en aanpassingen... ...kan je per wijk wel een breed gedragen plan krijgen. Maar laat de bewoner zich uitspreken, want anders zit je maar dan Maar ben, waren... ben je niet bang... Wat het gebeurt dus ik nu. Ben je gauw bang? Ben. Nee, dat kan ik allemaal, maar. ik ben er niet uitgesproken over mijn, mijn zin. Ben je niet bang dat als je het nu weer wijkgericht gaat doen, dat de ene wijk nee zegt? He, dus zeg maar, deze komt van de Blaai, zegt nee. En die zegt ja. Dus deze heeft een vergunning. En dan wordt er hier weer extra geparkeerd. Dat ja, is namelijk dat is wat er keus. nu gebeurt. Dat is de keus die mensen dan nemen. Maken. Okay. Sommige mensen zeggen: Nou, die tien keer per jaar dat het bij mij voor de deur een puin open is, laat gaan. Ja, ik zijn een, er een keer per jaar of twee keer per, keer per jaar. Ik voor denk dit dat, ik dat ik het nu uh... verbazender is als een hele wijk leeg staat. Dat ja. iedereen op de oprit moet gaan staan. Ja. Uh, voor heel veel partijen is dat gewoon verbazend. Laat staan voor toeristen die ja. hier komen, die het hele bord niet krijgen. Kennen. Nee. En dan een wijk Straten? en nergens een auto kwijt kunnen. En dan op een ja, heen... dat, dat, dat, is, dat vind ik sowieso. Uh, het is een beetje verwarrend. Ja, je maar het komt hier... ook niet gasvrij over naar nee. de toeristen. Vooral niet als je zo'n ding op je voorraad vindt. Juist. Wordt er een onderscheid gemaakt in toeristen parkeren en bewoners parkeren? Ja. Want dat kunnen verschillende manieren van beleid voeren zijn. Ja, kijk, aan, toerist, aan bewoners parkeren hebben wij meegekregen van de gemeente dat mag budgetneutraal. Ja. En aan de toerisme, daar moet natuurlijk iets aan verdiend worden. Ja, ja. Maar ook de manier van parkeren, voorlopig is een beetje grove lijnen van beleid, is, dus toeristen parkeren maar op de terreinen die daarvoor zijn. De terreinen. Ik bedoel, parkeren zuid. Zuid, Zuid uh, Vavauwseplein, dus ja. eh, circuit, en noem maar op. Er zijn, er zijn, en boulevardparkeren natuurlijk. Maar dat kunnen toeristen hebben, dat altijd gedaan. Dus waarom zouden ze dat nu ineens veranderen? Dus ik ben, vind dat prima, als de toerist daar lekker wil staan, nou ja. gaan ze daar staan. Wat, ja, wat bedoel je dat? Wat, wat je vroeger had, en misschien dat je die kant op wil, uh, een, een, een wijk die een vergunning krijgt voor bewoners, is niet meer toegankelijk voor toeristen. Ja. Nou, en dat is juist zo dus onvriendelijk. Een, want onvriendelijk. overdag staan die straten ja. leeg. En ja. leg, dat is heel vreemd lege ja. straat en de toerist mag er niet staan. En ik mag er niet parkeren, dus ik moet er de Zuid. Ja, maar dat bedoelde ik net met, met de koningin, de groene buurt, het groene hart. Ja, het groene hart van Zandvoort. Het groene hart, dat is, staat eigenlijk helemaal leeg. Dus als jij een plaatje wil zoeken... En je ziet daar lege straten en je mag er niet staan. Dat is voor een toerist natuurlijk heel ver verwarrend. Dus er moet een bord komen: toeristen mogen hier tussen ja, 9 en 1600 per week Dat kan niet, nee, dus nee, niet dat, te doen. Dat kan niet. Dus dat kan niet? Nee. Dus die straten blijven dus leeg. Of je plant er muntjes uh, muntjesautomaat, neer. Dat, dat, dat zou moeten uitgezocht worden ja. wat ze er mee gaan doen. Nou, daar ja, zijn maar wij... neem aan dat, dat dat bij jullie ook ligt. Wij hebben een. Uh... De nadenken erover dan, hè? Wij natuurlijk. hebben een. Uh... Achter de hand een plan, ja. Dat zijn we aan het uh, opzetten met elkaar. En, uh, Maar we zijn nu eerst uh, de eerste fase met die werkgroep ingestart. En wij willen natuurlijk de gemeente en iedereen die meewerken... Uh, in hun, hun stappenplan willen wij meegaan. Dus wat is belangrijk? Laat eerst de bewoner ja. zich uitspreken. Spreek eerst maar kunnen, eens uit en dan ja. kunnen we... Wij kunnen nog zoveel plannen maken, maar als dat ook niet breed gedragen nee, nee, wordt, dat heeft dat op. geen zin. Nee. Dus wij ja, ja, gaan niet. stapsgewijs ja. te ja. werk. Ja, dus dat... de eerste stap is de enquête. Die is uh, buurtgericht. Daar wordt dus een, een, een conclusie per wijk uitgetrokken. En dan gaat de werkgroep gericht een plannetje maken op dat op die wijk. Dat is wel de bedoeling ja. Okay. ja. Uh, gaat het ook zover dat uh, en er zit natuurlijk ook nog uh, inderdaad uit de politiek mensen bij dat jullie zeggen van nou deze straat die wil ik graag als vergunning zien en die straat wil ik graag als uh, uh, parkeermeterstraat zien. Wij denken dat de inwoners zich daar zelf in hun ja. eigen wijk over moeten uitspreken. Wij weten niet de problematiek die een andere wijk heeft. Die weten de inwoners zelf. Ja, ja. En daarom is het van belang dat het per wijk gedaan wordt. Uh, ik zie uh, Karel de hele tijd daarachter. Hij vraagt of hij wat mag zeggen. Dat mag hij eigenlijk niet. <lacht> maar in het licht van deze vraag, een, een korte reactie. Als platform niet. Er is één, uh, allereerst. Uh, er is één bela uh, belangrijk punt... wat in het plan wat nu voor ligt... Hmm. wat, uh, wat uh, uh, Nina zegt en wat uh, Theresa zegt... wat nu besloten moet worden. Want er is natuurlijk, dat zei je net al, een raadsbesluit. En de raad heeft dat... Heeft dat teruggelegd, de werkgroep in feite heeft dat teruggelegd bij het college. En het college, oftewel Anders Sandberg, de, de wethouder die het in de portefeuille heeft. die komt nu met, de, met een voorstel naar de raad. En dat moet nu eerst, en dat zal waarschijnlijk begin september zijn. geaccepteerd worden. En dan pas krijg je, als dat akkoord is. krijg je de enquêtes om dat te verfijnen per buurt. Maar ja, dan zijn we het alweer een, een aantal maanden verder. Dan schuiven wij richting 2013. Ja in ja. 2013 moet ik weer een vergunning uh, kopen. Ja, maar dus dan ben ik tussen... nog steeds 40 euro duurder uit als die andere wijk. Ja, nou, ik denk dat die vergunningen sowieso <laughs> veel te duur zijn. Want 80, als je. Ik heb ze op een rij gezet. voor. De kustplaatsen van Nederland. Ja? En als je dan ziet wat die vergunningen kosten. die lopen van 25 euro. tot wij 80 euro. Ja. Nou, dat, als Nederland het voor wel, 25 uh... kan. dan moet de ander het ja, ook ja. voor 25 kunnen. Zou het dus die prijzen zijn nog veel te hoog. Zou het zo kunnen zijn dat. Uh, wethouder Zandberg zegt. Ik bevries het parkeerplan? Ja, dat is nu gebeurd. Ja, maar hij, hij heeft nog steeds te maken met het raadsbesluit. Maar hij, ja, maar hij moet nu terug naar de raad. Want dat, dat, dat ik dat ook ja. wilde toevoegen. Ja. Hij ja. moet nu terug naar de raad. En dan moet de raad zeggen, ga maar door en onderzoek en maak het beter. En, en bevries het. Dus. Eh, dat is nu gebeurd, hè? Dat ja, is nu nee, nee. Totdat okay. de anders besloten ja, want de raad moet daar de toestemming voor geven, ja. uiteindelijk. En Ander heeft ons ook beloofd dat hij zou kijken naar de kosten. Of het inderdaad goedkoper kon. Ik denk dat dat de luisteraars... Toch nou ja, je, je zit ah ja, met het. politieke items, dat is ja. namelijk de financiering van ik parkeergarages ik en dergelijke ja, ja. die ook dat, betaald uh, moeten worden. Hè? In het in den beginnen. Met die vergunning, want het is allemaal op het begonnen. Ja, ja. ja, Toen zou Victor het budgetair ja. neutraal gehouden worden. Dus wat het opleverde, mocht het ook kosten. Ik denk dat het nu gewoon oplevert. Zeker nog. meer de kost? Kost. En dat ja. is juist raar. Over een aantal jaren... Misschien weet meneer Karel het even. Of Karel, ja, weet jij we... dat bedrag uit je hoofd? <laughs> dat moet ik weten uh, Over hoeveel jaar het bewonersparkeren zou een tekort opleveren? Ik heb het, nou, voorlopen... het bedrag niet in mijn hoofd. maar het Ik heb over... het bedrag ook niet paraat, maar over dat is, een aantal het kost jaren... nu nog steeds geld. De 80 en, euro? Uh, ja. Dat ja. is niet kostendekkend. Kan, nee. kan je me dat uitleggen? Want vroeger betaalde ik niks. Nee, maar... Dus levert het niks op, en nu er, er betaal een... ik geld, en dus moet het opleveren. Er zit een pakket van maatregelen aan vast wat geld kost. Maar meer, juist. En dat is meer dan wat het, uh, dat het opbrengt. Dan moeten we ermee op. En dat is juist de rare gedachtenkronkel. We gaan een beleid invoeren waar, we, waar niet iedereen blij mee is, wat geld kost en wat uiteindelijk. Nog meer geld Nog kost. Meer geld ja, maar wacht ja. even, stoppen. Je, een moet, een tweede... wel, je ja. moet wel een scheiding trekken: ja, de, ja, ja, ja, ja, tevredenheid ja. voor wonen en parkeren. De maar ik zou kant. twee buurten ja. willen noemen. Uh, ik zou twee buurten willen noemen, met name de zuidbuurt en de noordbuurt. Neem even plein. Daar moet je bewoners parkeren hebben. Daar moet je geen toeristen toe nee, laten. Dat nee. is te klein, nee, kleinschalig. Oud-Noord kan ik me dat ook voorstellen. Oud-Noord, daar wil men het niet. Ja. Daar zegt men nee, dat is niet nodig. Oh. Uh, daar is ook eigenlijk samen met uh, Duinwijk het protest door ontstaan. Ja, maar ja. Moet er moeten wel parkeerplaatsen bij. Maar dat moet er wel, ja, dat kan er een heleboel gebeuren natuurlijk. Toch zie ik op het Schelderplein zo'n poster hangen. Ja, want ze zijn niet meer tevreden. Ja. Want sinds het nieuwe beleid mogen mensen met een uh, bez bezoekerspas of zo'n Ja, een drie-uur-pas. Ja. drie-uur-pas mogen ineens daar, daar ook staan. staan. Ja. Dus al hun privacy, wat ze eerst hadden, de auto kwijt, dat ja. kan niet meer. Dus die zijn ja, maar heel... dat, is, dat is de keuze van, van de vergunning. Als, ik neem mijn eigen wijk, hè, ik woon in de Pakvelstraat daar hebben we ook vergunningen. en ...bijna altijd kan ik voor de deur parkeren... ...maar als iemand uit de Noorderstraat op dat plekje gaat zijn... ...dan is dat zo. Ja, maar toen het in het Schelpenplein ingevoerd Toch? werd... Dat de buurt, ...toen was het eigenlijk alleen maar... ...om, om voor hunzelf het parkeren te dat, verbeteren. Dat is correct. Maar inmiddels met het doorvoeren... ...van nieuwe buurten erbij... ...begint het daar weer vol ja, te dat, lopen. Dat is, dat is wat ik bedoel. En dus nu... Ik heb er twee hoor. Of je schaf het helemaal af... Of je geeft iedereen dus antwoord in de vergunning. Dat, dat, dat is, voor mij zit er niks tussen. Ja. Want als het hier is, loopt het over naar die, maar hebben we het al zo over gehad. Dus. Dus het probleem verschuift. Dat is het probleem, ja, het probleem verschuift. Ja. Goed, gezien, uh, de tijd, gezien de tijd. Ik weet niet of je nog, je nog heel snel ja, ja, Dat iets was zeggen. mijn vraag. Ja. Wil je nog wat ja, zeggen? Ja, ik zag dat je dat wilde vragen. Goed hè? Ja. <laughs> er stond in het interview van mij afgelopen. Um, Krantje. Donderdag, ja. In de laatste de krant, de krant, ja. ja. ja dat uh, Jerry Kramer en uh, de werkgroep zou zijn opgestapt. Het is niet zo'n prettig gehoor, ze hebben het uh, teruggegeven aan het college okay. dat moest ik nog wel even zeggen want dat was een uh, niet zo maar, dat is, je geeft de opdracht terug, dat betekent dat ik er niks meer mee te maken heb en dat ja. de, de, de, de toonzetting van we zijn opgestapt, is het ja, dan wat spaarder ja, of vond dat ook vervelend dus, okay. dus ik heb beloofd nou. dat ik dat even recht. bij deze is dat recht gezet, maar de opdracht is terug en ja. jullie werkgroep gaat gewoon door ja, wij gaan door en ja. wij blijven jullie volgen en we hopen natuurlijk ook in de toekomst om met de andere groepen OPZ en uh, mm -hmm. ook in gesprek te kunnen komen. Want we worden nogal naar uh, steeds afgetekend. En we kunnen niets terugzeggen, want meneer rent heel hard weg en dat vinden we erg jammer. Ik zou graag een gesprek met ik hem. Denk, ik denk dat een gesprek tussen uh, jullie werkgroep en, antwoord, en antwoord. Ja. de voorzitter uh, Hesper de ja. beste regel is. Hij was hier namelijk 14 uh, dagen geleden. Ja, en, uh, ik heb hem gehoord. Je moet hem denk, direct aanspreken, dat is het beste. Nou ja, hij zegt dat hij uh, erg uh, benaderbaar is, dus maar op de als koffie... hij steeds hard weg rent, nee, daar heb je niks dan aan. ben je niet echt benaderbaar. Meneer Hesper, op de koffie bij de dames. Graag. Dankjewel. Dank u. Graag gedaan. En uh, we zien jullie zeker terug. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, bedankt. En ik proberen altijd een gouden oude te draaien in dit programma. Geen Rolling oh. Stones? Ik heb er één gevonden. Oh, nee. Een oude grijsaard. Een gouden grijsaard zelfs. Een jaar of 55 oud. Destijds een mega hit. Dat is uh, het Kingston Trio. Tom Dooley. Dat is wel heel oud. <laughs> Throughout history...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 You're bound to die. Oh, well, so now, boy, hang, hang down, down your head, head and try Hang down your head, head and cry. Oh, oh, well, I hang down, down your head and cry. Oh, boy, you're, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley.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 Het Kingston Trio, Tom Dooley, een gouden Grijsaard. Ja, uh, dat vindt uh, Hans Sandberg ook. Die is aangeschoven. Goedemorgen Hans. Dus Goedemorgen. Dus geen Goedemorgen. Nee. nee, dat was verleden nee. nee, Dat was Daar gaan we ook niet over praten. Oké. Nee, want we gaan het over het Juttersmuseum hebben. Ja, leuk. Hoe is het ermee? Uitstekend. Uitstekend. Uh, we draaien als een trein. Uh, we zitten al tegen, op dit moment, aan, tegen de 17.000 uh, bezoekers dit jaar. Voor, ja, 2000. Dat wa, het was het bezoek he, ja. van Museum ja, ja, ja, ja. Nou, We zijn de 300.000 al dik gepasseerd in uh, de, de tijd dus uh, dat wij bestaan. Dus uh, succesvol. Ja. ja, mag je wel zeggen. En ja. nog steeds geen entree hebben? Nog steeds. Dat is onze sterke de vrijwillige tot, uh, bijdrage. Raag, uh, laagdrempelig, uh, graag, dus gewoon gratis. Ja. En als men wat wil, wil geven, dan uh, staan we dat niet in de weg. Ja, er uh, is een hoop uh, bezoekers en het is maar in een beperkt aantal dagen dat het kan. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, we hebben een nieuwe website uh, gebouwd. Ja. En die is het uh, begin van het jaar is die de lucht in gegaan in uh, februari. Die is kleiner en uh, moderner en daardoor spreekt het mensen uh, meer aan, tenminste de reacties die we vooral van scholen horen hé, hey, dit is een eenvoudige kleine uh, website en uh, er staat genoeg op en uh, dat zie je ook, het aantal uh, excursies van scholen is uh, zeg maar vanaf uh, begin mei enorm toegenomen En uh, ja, tot, drie, tot uh, een week geleden, want toen stopten de laatste scholen, uh, die kregen met vakantie, ondertussen Zag je een enorme toename van scoutings. Want die zijn de eerste drie weken ja, natuurlijk ja, ja, ja. hier in uh, rond Zandvoort oh, ja, geweest. Ja, ja, ja. En uh, of ze nou in Overveen, in Beverwijk of op het Naaldeveld zitten. Dus ze komen ja en nu uh, na schoolse opvang. Hè? Ja, ja. ja, schoolse gisteren, ja. Opvang. nee, ja, dat zijn ook uh, uh, kinderen, dus uh, ja, wien, wiens ouders werken, die worden opgevangen door een BSO heet dat, of uh, NSO. Ik noem dat altijd ja. maar na schoolse opvang. Ja. En uh, gisteren hadden we nog een groep van uh, 20 kinderen uit Emma daar komt de juf, eh, met komt de, de juffen, hè, met ja. met de kinderen en eh, die komen met kinderen en dan eh, zijn we er met z'n tweeën. Gisteren toevallig Joke Blijs en ik. En uh, dan worden ze rondgeleid. Ja. Hans, de collectie was altijd zo. Als ik het even kort door de bocht in uh, mag indelen. Datgene wat je op het strand vindt. <laughs> het aquarium en uh, de bunkerploeg. Ja. Dat is nog steeds zo? Uh, de bunkerploeg die zijn we toch langzaam aan het afbouwen. Uh, ik hoorde je in de aanhef zeggen. Dus, uh, dus dat er, uh, wat, we horen niks van ze. Ja. Dat is een beetje zo. We zijn natuurlijk een tijd niet op CFM uh, ja. geweest, maar uh, we, we schrijven regelmatig berichten in de Zandvoortse Courant... En bijvoorbeeld 14 dagen geleden waren we live in de uitzending van 105, dus Radio Haarlem. En verleden week vrijdag waren we in de, een live interview van Q, West, nee, Q Music Radio. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is een landelijke zender. Ja, is, uh, is dat een landelijke zender? Ja, ja. En waarschijnlijk aanstaande zaterdag een, een, een, een, een leuk artikel in de. Een sfeerartikel in de Zandvoortse courant weer is. Ja. Dus we doen er alles aan. Maar dat blijkt ook wel. Ja, um, we hebben. Don sprak al even over de collectie. Daar uh, ja. bun zijn we mee bezig. De... Ga je, dat, ga je dat nog doen, zo'n thema? Uh, nee, we zijn op dit moment is er een, is er een behoorlijke verbouwing aan de, aan de gang. Want Victor Bol is gestopt met zijn activiteit uh, Strandactief. Ja. Dat is overgenomen door Bram Molenaar, waar we dus uitstekend mee samenwerken. Ja. En Victor, die is klaar met zijn... Uh, dat is een, uh, is een fietsbaan. En die is nu, uh, wij vonden dus dat ons befaamde piratenhoek, die uh, was een beetje statisch. Die stond al in het hoekje, die, ja. die, die bestond al een jaar of tien. Ja. En uh, die, die is helemaal afgebroken. En we hebben nu een soort brug gebouwd van een piratenschip met uh, gangen eronder, met een gang daaronder, met geheimzinnige ruimtes. En uh, nou, die is zo wat klaar. Onze aquariumhoek wordt ook helemaal op zijn kop gezet. Ja. En nu kom je eigenlijk binnen als het ware, dus dat je onder water komt. Dus het is geheimzinnig. Ja, als je op staat, je die op zijn kop je. staat, die op zijn kop staat. Nee, maar ja, en da daar zijn we dus mee bezig. En we zijn er nog niet klaar mee, maar de reacties van het publiek is uh, ja positief dus, dus veel dus veel vernieuwingen ja. Victor die uh, ja, die, heeft die, tijd, hè? die heeft weer tijd nu dus het uh... Die gaat zich daar weer mee bemoeien. Ja, ja Vick... hij doet het niet alleen hoor. ook Victor... met andere vrijwilligers. Victor zorgde toch altijd ook een beetje voor, als hij had gevist met zijn ja. groepen, voor wat garnalen. En ja, wat dat doet Bram nu. Bram dat nu ook? Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden is het weer nou niet zo best geweest. Nee. En nou druk ik nee. me netjes uit. <laughs> en uh, hij is, nu, nu is de tijd, augustus, september is de tijd, en dat moet jij als visser weten, ja, ja, ja, ja. van de visjes. En langzamerhand zie je weer wat, uh, weer wat binnenkomen, ja. ja. ja. Kijk, we hebben, jullie hebben ook visje, maar komen er ook nog andere dingen binnen? Want het blijft natuurlijk een Juttersmuseum. Wordt er nog gejut? en, en wat? Je moet eens op? weten, Ben, ik heb je zeker een, drie weken niet gezien. Nee, dat maar komt. die tafel, die ligt weer vol met benden. En er zitten soms ook hele leuke dingetjes ja. bij. Uh, vooral, we zijn een beetje op de beenderen tour. Omdat we dat ook dus steeds vinden. Ja. En we gaan ermee naar, uh, hoe heet het, Leiden? Uh, komt, er wel wat, komt er wel eens wat uit? Ja, heel vaak. Ja? Ja, ja, ja, ja. Van, van, uh, we hebben laatst weer een. een ligt heel trots in onze fritine. Een, uh, een stuk van een. Vicent van 20.000 jaar zo. geleden. Een stukje. Dat, en dat een, komt, een gewoon uit komt gewoon uit de Noordzee? Komt gewoon uit de Noordzee. Het is niet dus Mooi, alleen de ja. Maasvlakte. Het is ook nee, nee, de nee, nee, zo nee, nee, nee, nee, ja. Nou, we zijn. doordat de Maasvlakte zoveel opgeleverd heeft. heeft ja. uh, Naturalis het ontzettend druk. Mm -hmm. En aangezien wij een gratis museum. die alles uh, voor niks willen ja. hebben. Uh, ja, wij sponsoren natuurlijk, Naturalis niet. Dus, nee. de, dus we staan een beetje achteraan, maar ze zijn nog steeds bereid om ons uh, ja, spulletjes te onderzoeken en te zeggen, wat is het en vooral hoe oud het is. Ja. Ja. Er gaat weer uh, muziekje af. Ja, ja. Nou, jij bent het niet. Um, over, over die dingen die, uh, die gevonden worden, zo'n zo been is natuurlijk bijzonder. Nou, ik, ik noem er een voorbeeld. Ja, he? maar ik, ik heb daar ook wel eens gestaan en er komt een kindje binnen en die heeft een schepje gevonden. Ja. En Gebeurt dat ook nog steeds? Het, ja, natuurlijk. Dat, dat uh, de uh, jeugd iets je, komt ja. brengen? Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik had Laatst kwam iedereen met een, met een met een schoen bezig uh, binnen. En die had, die had heel lang in zee uh, gelegen. Dus die barsten van de, van de mosseltjes en de zeepokken. Hmm. Maar na twee dagen heb ik hem toch weer in de vuilnisbord gegooid. Je begon hem te want het, het, het, het leek wel of er een lijk binnengebracht wordt. Ja, dat is dan wel vervelend. Maar uh, ze worden met alle ja, ja, ja. Worden, ze, worden ja, de dus kinderen ontvangen. Helemaal, ja, ja, ja. Is het, natuurlijk het is wordt alleen vervelend als we het net hebben weggegooid en ze komen controleren of het er nog ligt. <lacht> ja, ja, dat is even vervelend, maar ja. goed. Ja, ja. Dus je, je bewaart alles drie maanden. Nou, dan. <lacht> nou <lacht> soms wel, maar nee. Ja. ja, maar je moet die keus maken natuurlijk. Ja, dan anders, want nou, we, we, wel... we hebben natuurlijk toch een beperkt, we zijn er heel erg blij met onze ruimte. Ja. Beschikbaar gesteld door de gemeente en maar het is toch beperkt natuurlijk. En uh, ja, wij zijn nu dus weer bezig iets anders, uh, een andere invulling in te, te richten, geven, ja. in te richten. Dus dat uh, vooral onze bezoekers dat uh, leuk vinden. Nou, op, op die oppervlakte, als je wat wil verplaatsen ben je natuurlijk uh, Dan moet je zoeken ons, naar ruimte. Hè? Ja, want je moet eens weten, doen we dus die, uh, die uh, uh, maritieme hoek die hebben we natuurlijk mm -hmm. nu opgeofferd dat komt dus ergens anders. En wat een bende we hebben. Het is niet te geloven, maar het moet allemaal weer een plekje krijgen natuurlijk. Hoest beneden met de voorstellingen, draaiden er nog uh, films? Ja, ja dat dra draait het nog steeds dezelfde dvd's jammer genoeg worden er geen uh, nieuwe dvd's gemaakt. En ja, uh, wij zijn afhankelijk dus van de, uh, misschien heeft de weer een leuke. Nou, ik, ik zal ze even kijken. Kijk eens, dan, uh, ja. Ben, ik roep ja. maar wat. Was, uh, ongeveer wel 15 <laughs> minuten voor je uh, ter beschikking stellen. Nou, 10 minuten is ook genoeg. Nou, maar die zijn er zeker, dus uh, ik zal er zeker naar kijken. Ja. En waarom wijst je nou op de klok? Eh, nou, de klok is, uh, is onbarm. On on hey, nee, ik want ben pas elf minuten uur. in Duitsland. Dus, nou, uh, <laughs> Hans, hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Want, uh, Wij hebben dus op dit moment, uh, we houden het constant op uh, 14. Uh, dus het er zit natuurlijk... Dat is genoeg ja, uh, maar je moet altijd, we krijgen er waarschijnlijk in september heeft zich een, een, weer een, een jonge dame of een mevrouw zich aangemeld die graag wil meedraaien, want er valt ook wel eens iemand af natuurlijk, ja. door ziekte of uh, we zitten nu natuurlijk omdat, het, omdat we zoveel open zijn. Hè. Als je een school krijgt van 188 kinderen ja. op een, uh, in, in, in een morgen, dan, dan moet je dat minstens met z'n drieën doen ja. en dat vergt natuurlijk dan toch uh, inzet van, uh, van de vrijwilligers. Dus moet je oproepen. Ja. ja, nou, het, wordt, het gaat allemaal goed, uh, maar af en toe heb je wel eens een beetje, ik, ik mag dat allemaal regelen. Ja, want de en, voorzitter zit uh, in Slovenië, heb ik begrepen. Uh, ja, uiteraard, die is weer moe van natuurlijk. <laughs> die die weg. Nee hoor, Gerard, die heeft ook zijn enorme bijdrage, absoluut. Ik, ik weet dat hij luistert. Ja. <laughs> Via een livestream. Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar goed. Maar goed, uh, bijna, of meer dan 300.000. Meer dan 300.000 en dit jaar al 17.000. Uh, en uh, wanneer komt de volgende mijlpaal 350? Jaar nog nou, jaar. We, uh, we, we, we hebben de 250.000ste ja? 2,5 jaar geleden gevierd en we zouden 300.000ste, maar we vinden eigenlijk 300.000 is wel een behoorlijke mijlpaal, maar het is eigenlijk, uh, ja, we doen het met 325, want het is, okay. al, het, het is in het voorjaar al gepasseerd. Okay, en toen ja. was uh, nou, Piet-Jan en Klaas op vakantie en ja. nou, toen hebben we dat niet gedaan. Ja. Maar goed, we zijn tevreden met het aantal. En we hopen dat het zo blijft natuurlijk. Want, want voor die, uh, dan uh, voorzie je op een bijzonder leuke, goedkope, positieve manier ja, aan, aan, aan de Zandvoortse. Ja, dat vind ik ook. Uh, ik kom er uh, regelmatig binnen omdat ik het altijd heel erg gezellig ja. vind. Maar ook omdat het leuke dingen zie, ja. uh, iedere keer is er wat nieuws. Dus uh, laten we dat vooral zo houden. Dus don, ja, maar ook komen. Ik ben regelmatig geweest. Het laatste jaar niet meer. Hij zit niet op het klikkertje. Eerlijk gezegd, het, e het laatste jaar niet nou, dan meer. Dan moet je okay. er zeker weer zijn. Hans, hartstikke bedankt voor je kom. Graag gedaan. Als er weer wat nieuws gevonden wordt, dan horen wij dat graag. Nou, uh, misschien mag ik toch even uh, wat stemmen. In, uh, natuurlijk in november is de 50PLUS uh, uh, ja. activiteit weer ja. met een kunstweek. Waar we dan ook uh, aan meedoen. We hebben trouwens ook een enorme tentoonstelling gehad. Uh, 90 jaar renningsbrigade. Want ja. die, die konden nergens terecht. En toen hebben wij gezegd, kom bij ons in de gang die staat toch leeg en dat is uh, dat, dat heeft leuk. ja dat heeft zomaar een, een kleine 500 bezoekers extra opgeleverd. Wow. En in november dan is de kunstweek er weer. Dat doen we ook aan mee. En we hebben voor het eerst hebben we tijdens een activiteit hebben we aan roken gedaan. En dat was een enorm succes. Ja, niet binnen hoor, dom. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee binnen mag je niet ook. Binnen mag je <laughs> nee, niet. Nee, maar gewoon niet over. En ja, dat willen we dan in, op die zaterdag met die 50 plus activiteit van, de, van het VVV gaan we dat beslist weer doen en dan delen we dus de vers gerookte makreel en poontjes. Delen we dus uh, Ik kom. Ja, komt ook ja, absoluut. Okay. Ga je roken of ga je eten? Roken en eten. Oh, dus, oh dat, hou, dat schrijf ik op. Die dus staat. dat je die ik staat, die staat. Ja. Ja, okay. Alles bedankt. Ja, gedaan. Uh, Oké. Okay. Het live uh, concert in uh, Madison Square Garden van uh, Neil Diamond. Song, song, blue. Wonderful. Willing to stay up with me for this song, will. You? Song, song, blue.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 Come sing 'em out again. Song, song, blue, weaving like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing you can't.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 Starting. Ja, het staartje van uh, Neil Diamond Song, song, blue uh, We vragen even aan Gert van Kuik Die uh, <laughs> aangeschoven is Onze kritische muziek muziekluisteraar uh, ja, ja, ja. uh, Ging het een beetje vandaag? met de nou, muziek? Nou, sterker nog, ik heb net een hele discussie gehad met Werner Koenraad en die blijkt een bijna nog grotere muziekliefhebber te zijn dan ik, dus we hebben ons zeer vermakelijk onderhouden ja, okay. dus ik heb niet zoveel gehoord nee. Nou, je dus kan het altijd uh, terugluisteren op uh, uitzendingen Gemist, als je ja. dat zou willen en dan uh, kunnen we ook nog even praten over... Uh... De Grand Prix, kan je dan ook terugluisteren, want historische... het is een hele oude koek natuurlijk, hè? Ja. historische Grand Prix, ja, een hele oude. daar wilde het even over hebben met uh, ja. Gert van Kuyk. Ja. Gert, de hoeveelste keer is dat we die historische Grand Prix hier... Dat, dat zou ik niet weten. Het is al eerder. Ja, het is veel eerder geweest. Ik weet nog uit de tijd toen ik hier nog werkte. Toen hadden we ook een keer zo'n Grand Prix en toen werden die auto's opgesteld in het centrum van het dorp. Ja. En dat heeft toen ontzettend veel belangstelling getrokken. En dat gaan we dit, keer, dit, gaan we dit jaar ook weer herhalen, voor het eerst na jaren. Maar het wordt eigenlijk ingegeven door een bijeenkomst die we een maand of wat geleden hebben gehad met het circuit. ...vanuit de wens van de ondernemers... Dat, uh, ja, ...en ook vanuit het circuit... ...dat er toch meer interactie weer plaatsvindt. Ja. Want er wordt natuurlijk veel afgegeven op het circuit... ...omdat de bezoekers komen en onmiddellijk vertrekken. En het circuit beweert dan... ...dat ze er alles aan doen om ons in het dorp te krijgen... ...en de ondernemers die geloven dat dan niet. Dus die discussie is ook al zo'n ouderstand voor. Ja. Maar ik, ik denk wel dat... ...de gemiddelde bezoeker aan het circuit... ...op zondag... Uh, ja, ...die wil het liefst na het bezoek aan het circuit... ...gewoon lekker naar huis toe. En, uh, maar we willen wel die verbinding uh, zoeken... ...met het circuit. En toen is het in ieder geval besloten om een dag daarvoor, dus op die zaterdag in dit geval, om dan wat activiteiten te ontplooien, zodat je toch wat meer, eh, ja, wat meer draagvlak krijgt bij de ondernemers voor het circuit en andersom. En daarom gaan we dit jaar, eh, dat is het weekend van 1 en 2 september, hebben we een aantal activiteiten op touw gezet. Eh, het circuit zorgt ervoor dat er een parade van eh, 50, 60 historische auto's door het dorp gaan. Die zullen ongeveer om 7 uur s'avonds in het dorp aankomen. Die rijden via het Badrufplein door de kerkstraat komen ze uiteindelijk in het centrum uit. Daar worden ze dan opgesteld voor een bepaalde periode. Mm. Nou, dat zijn vijftig echt, denk ik, van een paar jaar geleden, waren ze al oud. En ze zijn nu nog oud. Dus <laughs> dat, is, dat, dat wordt echt heel interessant om te zien. Ik denk dat dat sowieso heel veel mensen trekt. En daaromheen heb ik, probeer ik nu, en dat is ook het reden dat ik hier even wilde zijn, aan de ondernemers gevraagd om in de komende maand iets te doen met hun winkel... Um, via Ivo Lemmens uh, heb ik de beschikking gekregen over heel veel vlaggen, die circuitvlaggen die zwart-wit ja, ja, ja, die hebben zij destijds gebruikt voor de stichting A1 die hebben ze allemaal nog in voorraad en we uh, hebben er verder geen bestemming voor dus ik heb nu uh, aan alle ondernemers gevraagd je kunt gratis zo'n vlag van me krijgen, je hoeft hem alleen maar even te bellen en dan kom ik hem brengen en dan kun je etalage mee opfleuren hmm. Uh, daaraan hebben we ook gekoppeld een etalagewedstrijdje met een hoofdprijs van 150 euro. Dat is in, in deze donkere tijden altijd mooi meegenomen, ja. denk ik. En uh, we hebben op die middag, als voorafgaand aan die parade, Hebben een, uh, een nostalgische dweilorkest ingehuurd die dan de boer een beetje komt opvrolijken. En dan hoop ik maar. Ja, de, de auto's moeten natuurlijk gewoon trainen op die zaterdag, hè? Ja, ze komen okay. dus na afloop. Dus okay. om uh, na zes gaan ze ja. een parade naar het dorp toe. En dan komen ze tegen zevende. Zijn ze dan in het centrum. En dan gaan ze daar een poosje staan. En dan kan iedereen ze bewonderen. En, Rond het Raadhuisplein? Ja, rondom het Ik denk dat ze in de kerk staat, dus voor een deel blijven staan. Raadhuisplein. En, en, en ze rijden ook via de Haltstad terug. Dus mm -hmm. alle straten komen een beetje aan bod. Um, de dus dat... Precision zal uh, daar ook wel een deel in hebben. Uh, nou, ik weet niet. Maar goed, die is natuurlijk... ja ook. Een... Ah, die heeft al zijn vlag. Die heeft al zijn vlag, ja. Nee, dat is wel grappig. Oh. Die heb ik hem gisteren gebracht. Oh. <laughs> hey, nou, Ferry. Ferry, die had hij niet. Nee, nee zo. <laughs> hey, maar, uh, dus er worden uh, een aantal activiteiten om het, uh, de krompulje heen gebouwd. Ja. En het is bekend dat, uh, en het zei je net ook al, uh, na de race van iedereen naar huis kwam. Ja. Um, daarvoor, de vrijdag en de zaterdag, daar zijn de mensen dus uh, van harte welkom in het dorp. En mensen die uh, wat langer willen naar zo'n uh, evenement van circuit, die zijn er ook op vrijdag en zaterdag. Ja. Dus daar is het om te doen. Ja. Uh, een heleboel activiteiten, met als hoogtepunt die parade. Er wordt niet gereest in de Haldenstraat? Nee. Want een paar jaar geleden werd er wel gereest in de Haldenstraat. Oh nee, dat is niet het plan. Dat, nee. uh, ik, ik denk dat we het circuit eerst maar weer moet opbouwen. ...de belangstelling peilen. Mm -hmm. en, uh, en, en de eigenaren moeten zelf natuurlijk ook leuk vinden op een gegeven ja. moment. En op dit moment krijgen we waarschijnlijk toch geen vergunning... ...om iets in de hal te staan te doen. Dus dat is niet het plan. Ja, dat heb je zelf gedaan, hè? Een weer openstellen. Dus. Ja. Heb je zelf Denk gedaan? gedaan. Ja, ik heb meenigst. <lacht> <lacht> niks ik vind Hier... het wel heel leuker deze. Ja, ik ga het niet beschrijven. <lacht> <Ja. lacht> maar ja. wat ik nog wel wil zeggen is dat... Um... Uh, dat maar, ik hoop, want uh, vorige week is die mail uitgegaan, en komt volgende week in de krant. Ik heb er nog toe zes reacties gekregen van ondernemers. Dat vind ik, dan, je kunt zeggen dat is weinig. Dus zes uh, van de 300. Ja, van de 200 zoveel. Mm -hmm. Want we hebben iedereen aangeschreven. Maar ik hoop echt dat als je door Zandvoort loopt, de, de komende weken, dat je merkt dat we een circuitdorp zijn. Dat overal een etalage is aangepast. We hebben de beschikking gekregen op het fotoarchief van de, Grand, uh, van de historische Grand Prix. Van het circuit, die heb ik op ja. een uh, CD-rommetje. Uh, daar kun je zo foto's van afhalen, uitvergroten, printen en ophangen. Nou, er zijn er nu zes of zeven, die hebben erom gevraagd. Ik hoop alleen maar dat, dat er zo twintig ja. of dertig worden. Dan wordt het dorp echt weer een circuitdorp. En ja, dat is toch de verbinding. Er zijn uh, ja. een hele hoop uh, posters in omloop van historische ja. Grand Prix in Zandvoort. Ja. Ja. Floris heeft er hier ook een stuk ja. of zes, zeven uh, ja. hangen. Nou, ik heb nu alle foto's tenminste, van die race. en Die kun je zo printen en vergroten met ja. Bij Mario bijvoorbeeld. En dan kun je daar je installatie op leuken. Ja. Uh, maar ik heb daar wel een vraag bij. Uh, je, je hint nu van. We gaan nou eens kijken hoe het gaat. En we gaan met de ondernemers praten. In dit en, uh, is, is het oogmerk om daarvan een jaarlijks evenement te maken? Ja, wat mij betreft wel. Maar het ligt natuurlijk aan het circuit. En die, die moeten ja, ja, auto's sturen En de enthousiasme. En ja, het ligt, ja. het ligt aan beide partijen. Denk ik. Ja, het ligt. Kijk, als ik nu. Als het blijf bij die zeven reacties. die ik een beetje had ingepland. dan kan ik niet zeggen dat de Zandvoortse ondernemers overlopen van enthousiasme. Nee. Terwijl ze wel altijd zeggen van het circuit dit en het circuit zo en nu is het moment het is een mooie pijlmeter ja vind ik wel ja. kijk al, al als nu uh, mensen niet aanhaken op die het kostte niks hè. die vlag is gratis die foto's zijn gratis uh, en de van de verdienen ook je moet er wel ja. iets voor doen ja. dus dit is eigenlijk een beetje een mooie graadmeter. Ja. Uh, de, de ondernemers en wie dat dan ook zijn die uh, liepen te klagen ja. die hebben nu de kans om te laten zien ja. van jongens we willen er wel van. Ja. we haken dus het is pijnlijk. we in, doen ja. dat ja massaal op inhaken en erbij komt dat de, het horeca heeft het dit jaar goed gedaan, dat op die avond, voorafgaand aan nu zondag, 2 september, is het muziekfestival. Ja. Dus de horeca heeft het begrepen, ze haken in op de activiteiten van het circuit, dan zijn de mensen in het dorp, ja. en dan is het leuk, en dus niet een week eerder of later, nee, haken aan bij het circuit. Heb je daar al uh, reacties uh, over gekregen, want die, die combinatie die link is gelegd, hè? Ja. circuit festival? Ja hoor je daar wat van zijn er al uh, nee, positieve ik, dingen nou ik nee, ja ik ben zelf heel positief en dat was uh, ja, maar, uh, ik, uh, ik hoor al daar als... niet zo van nee. oké okay, dat, ja. dat zou je toch van die ondernemers ook moeten horen dan. nee nee ik heb nog geen ik moet toch ik heb eigenlijk nou, van een paar ondernemersreacties gehoord natuurlijk maar uh, het is nu zo dat ik massaal bestookt word met uh, positieve opmerkingen of zo maar dat gaat wel komen, dat dat gaat zeker komen we hebben nog een maand de tijd ja nou ik ben uh, zeer benieuwd ja. de eerste vlaggen uh, gaan hangen ja, ja. Hier komen de zes te hangen in hotel. Ook. Hier komen er alweer zes te hangen. naar nou, Hotelhoogland doet dus drie Ja, Floor is, al is heel enthousiast daarover. Ja, dit, is het altijd mee. En wij hopen dus dat een heleboel andere uh, ondernemers ook mee gaan doen. We zijn zeer benieuwd. Ik hoop het. Ja. Gert, heel erg bedankt Gert, voor je hartstikke komst. hartstikke bedankt. Nou, je Ook was hier toch al. Ja, <laughs> bedankt voor de koffie. Ook de, voor de koffie. Ik moet weer werken, jongen. Ja, je moet afwassen. Je moet afwassen nu. <laughs> Oké. Okay. Nou, we zijn bijna aan het einde. Rest ons nog de agenda, bij. Nou, we hebben een hele grote agenda, heb ik van jou begrepen. Dus, nou, valt wel <laughs> erg mee, hoor. Uh, nou, neem jij de eerste item aan, want dat is dus toch wat jij uh, het leukste vindt. De caravaan. Ja, ik uh, vind de caravaan vind ik een van de uh, meest positieve dingen op kunst die ik het afgelopen jaar heb meegemaakt. Jij bent heel enthousiast. Ja. En de... de... Het programma is ook heel erg leuk. Ik heb ook met die mevrouw wel gesproken. Helaas is de, de, de Link Yes Festival en kunstkaravaan een beetje ongelukkig. Maar het is zo geweldig als je daar op dat Badhuisplein rondloopt. Want een heleboel mensen denken dat het alleen maar op Badhuisplein is. Daar gebeurt ook ja. van alles. Hè. Je Bijvoorbeeld met 17 man en een orkest in één kleine kipcaravan gaan <laughs> zitten. Nou, het is hilarisch. Maar er zijn ook voorstellingen. Die zijn dus in duingebieden. Er komt een bus... Daar ga je in. Ik ga ook niet vertellen waar je uit moet stoppen. Nee. Daar gebeurt wat. En je komt weer terug met de bus naar het Baddaasplein. Verrassing. Dus uh, ik zou daar uh, zeker naartoe gaan en een, een krantje halen. Kijk hier. De Karamaankrant. Het hele schema staat erin. Kies een paar leuke dingen uit. Ik ga bijvoorbeeld uh, vanavond naar Weestland. Nou, ik hoor van heel veel mensen. Niemand vertelt namelijk wat er gebeurt. Nee. Hè? Dus het, het blijft gewoon spannend. En een mond vol zand. Nou, doe daar eens wat. Heel verrassend. En een ben een shit hits de fan. Dat, ja, dat die, die heb ik gezien. vorige week al, <laughs> ja. uh, al gepropageerd. Dus, ga daar uh, in ieder geval kijken uh, op het Badhuisplein. En neem een krantje mee. En, en, en praat ja. met ja, mensen. Het is nog op, vandaag of? en morgen. En morgen. Nou, oké. Okay. Nou ja ook vandaag, en dat is uh, jou en Hans zijn uh, ding, ja. jazzfestival Jazz ben je geweest gisteren? Ik ben, uh, gisteren kon ik niet, nee ik wou vandaag gaan uh, nou, uh, het is vandaag uh, behind the beach hè? behind the beach in het dorp dat wil zeggen dat er op uh, vijf podia in het uh, dorp, ja. vier of vijf dat weet ik niet maar... uh, de Haltestra Einde Halterstraat Hardy. Nuf, Midden haldenstraat uh, Kerkplein en... en Badhuisplein, bij de Jengs Badhuisplein, nee. ja ja. Ja. ja. Dus vier uh, maal muziek, jazz. En morgen jazz on the beach. Ja, diverse van, stranden en doen mee. Ja, van, uh, van drie tot zes. Ja, We gaan ook weer heel gezellig worden. Ja, allerlei jazz op trains en allerlei. Uh, je hebt een hapje en drankje, en je hebt een geweldig uitzicht op zee. Ja, en het wordt ook weer mooi weer, dus iedereen kan weer ja. rustig gaan zitten en uh, genieten en, van het jazz. En als je dat nou allemaal niet wil kun je ook morgenmiddag nog naar het muziekpaviljoen op de Naathuisplein daar hebben ze een coverband, Move It en die treedt op van 1 tot 4. 1 tot 4 dus het hele weekend zijn wij weer gezellig met z'n allen bezig ja. het blijft vakantietijd zo is dat het is en, uh, um, om met Gerard School te spreken kom ook eens keer naar De Duinen ja, er ligt absoluut. een in diverse uh, bezoekerscentrums ligt een, een excursieprogramma qua. Ja. Hele leuke dingen te doen. Alleen je moet er zelf even heen. En dan kan je zien wat het kost. En uh, wat het is. Ja. Wij, uh, wij zijn dan weer aan het einde van dit programma gekomen. Als je het nog een keer wil beluisteren. Ga dan uh, naar uh, cfmzandvoort.nl Vul datum en tijd in. Let op de tijd een uurtje later invullen. Ja. Of luister donderdagochtend van 8 tot 10 naar ZFM. In de herhaling In de. de herhaling. En dan uh, zijn we het weer toe aan het uh, bedanken van Hotel Hoogland. Uh, uh, voor ja. de gastvrijheid Ik en vond. de heerlijke koffie. Die geschonken werd door, door Gert van Kuik. gastheer. Nou maar staat Yvonne af te wassen terwijl Gert dat moet doen. <laughs> <Ja>. Yvonne, <laughs> Yvonne heeft de redactie gedaan waarvoor heel veel dank. Uh, Daan Leffers voor de techniek. Ook weer heel veel dank en ook de regie. Dat een strenge regisseur. Hè? Nog 40 seconden, 30 seconden. Hoeveel hebben we nog, Daan? Nog een minuutje. Nog een minuutje doodelen. Nee, nee, nee, nee, nee. Want uh, de en dan, uh, presentatie de in we handen. Natuurlijk. En uh, Ben Zonneveld. Don, bedankt. En wij sluiten weer af met... met Dag hoor! Just the